3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn door een tornado zeker 37 mensen om het leven gekomen. In de buurt van Oklahoma City zijn veel gebouwen met de grond gelijk gemaakt. Er zijn tientallen gewonden. Ook een school met kinderen is getroffen, maar het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers daar zijn gevallen. De tornado in Oklahoma was anderhalve kilometer breed. Er werden windsnelheden gemeten van ruim 300 kilometer per uur. Door geknapte gasleidingen is er op veel verschillende plekken brand uitgebroken. Het midden van de VS is de afgelopen dagen al vaker getroffen door tornado's. Zondag zijn daarbij zeker twee doden gevallen. Sven Kramer hoopt dat Tialf toch het middelpunt van de Nederlandse schaatsport blijft. Gisteren bleek dat de selectiecommissie van de KNSB en NOC-NSF... de voorkeur geeft aan een nieuwe ijsbaan in Almere. Daar zouden straks alle belangrijke wedstrijden moeten worden verreden. Op Twitter schreef Kramer dat Tialf het schaatsmecca moet blijven. In NOS langs de lijn liet Kramer merken dat dat vooral om emotionele redenen is... omdat hij zelf in Heerenveen woont. Uiteindelijk vindt hij het vooral belangrijk... dat er een hypermoderne ijsbaan komt met goede faciliteiten. De toetsenist van The Doors, Raymond Zarek, is overleden. De Amerikaan stierf in een kliniek in Duitsland. Hij leed al enige tijd aan kanker. Menzarek richtte in 1965 samen met Jim Morrison The Doors op... Hij werd vooral bekend door het nummer Light My Fire, waarin hij het bekende orgelriedeltje speelt. Hij had die melodie zelf bedacht. Na de dood van Jim Morrison in 1971 bleef Manzarek actief in de muziek. In 2002 richtte hij opnieuw een band op met de naam The Doors. Maar van de rechter mocht hij die naam niet meer gebruiken. Ray Manzarek is 74 jaar geworden. Het weer, vannacht af en toe regen of motregen, later ook kans op mist. Daarna wordt het opnieuw een bewolkte dag met enige tijd regen. Alleen in het oosten ook wat zon, het wordt 12 tot 14 graden. Ook de rest van de week wisselvallig en nog iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Twee minuten over drie is het. En ik heet u welkom samen met Jan-Pieter Koss vannacht. En we gaan het hebben in dit tweede uur van Dit is de Nacht over geld. Want ja, heeft u er nog een beetje vertrouwen in? In het, in het leven, mensen. Maar dus vooral ook in geld. Want uit nieuws bleek dat Nederlanders steeds vaker geld thuis bewaren. In plaats van dat ze het naar de bank brengen. Een beetje net als vroeger in de, in de oude sok. Misschien we we er tegenwoordig ergens anders ingestald. Uh, in, in ieder geval, we vertrouwen de banken niet echt meer en kopen massaal geldkluizen. Dat is dus om, uh, om geld in te bewaren. Hoe zit het eigenlijk met dat vertrouwen en hoe kun je iets of iemand uh, vertrouwen? En uh, natuurlijk belangrijk, ook wat zijn uw eigen ervaringen met geld? Heeft u alles op de bank gezet? Of bewaart u toch ook wat geld in een oude sok? Of had u bijvoorbeeld geld op een bank staan die is omgevallen en uh, bent u uw spaartegoed een beetje kwijt? Daar gaan we het de uh, komende twee uur over hebben. En dat doen we niet alleen, maar samen met uh, Jeffrey en uh, Rachel Leijgel. Welkom. Dankjewel. Jullie zijn uh, financieel specialist en weten eigenlijk alles over geld. Over de financiën en over het vertrouwen dat je wel of niet uh, moet hebben in, in banken en in geld. En uh, ook praten we met uh, Erika Verdergaal. Zij schreef namelijk een boek over hoe je als normale Nederlander rijk kunt worden. En uh, die weet dus ook uh, ja, of, je, of je echt moet vertrouwen op geld om, uh, om rijk te worden. We hebben ook live muziek straks. Die is er uh, van John Hill. John, welkom alvast. En, uh, uh, maar eerst gaan we even uh, naar muziek. En uh, laat u ook niet tegenhouden, om dus even te bellen. Als u er zelf al van wel wil steken over uw eigen financiële situatie. En geld dat misschien verdwenen is, of juist dat u de laatste jaren er ontzettend op bent vooruit gegaan. Dat uh, zou ook een mooi opsteken zijn in deze tijden. Uh, even kijken, we gaan naar luisteren. Sandy Coast, Just a Friend. I am searching for someone to join me and to take away that sound that makes me go. ...friend van Sandy Coast. In de studio bij ons zijn Jeffrey en Rachel Leijgel... ...allebei financieel specialist... ...en met dezelfde achternaam, dus dat zal vast betekenen... ...dat jullie bij elkaar horen. Dat klopt. Dat klopt. Dat, klopt. dat is juist. Zo goed dat jullie het allebei zeggen. Uh, zijn jullie ook, uh, jullie hebben er samen eigenlijk een bedrijfje? Ja, wij zijn... Uh, ...afgelopen woensdag waren we twaalf en half jaar getrouwd... ...dat is dan ook wel weer grappig. Gefeliciteerd. <laughs> nee, wij hebben inderdaad... Uh, ...tien jaar geleden zijn wij gestart met ons... Uh, ...financieel advieskantoor... Ja. Um, na alle twee een, een commerciële carrière gehad te hebben. Een goede ook. Maar we, ik was in verwachting. wilde weg bij het bedrijf waar ik op dat moment werkzaam was. Mm -hmm. en we wilden het over een andere boeg gooien. En uh, nou, eerst in de retailhoek gekeken. Maar uiteindelijk eigenlijk hierin gerold, zeg maar. En uh, inmiddels tien jaar. Ja, maar ook wel heftig als je, dat dan, uh, als je dat dan samen gaat doen, lijkt mij. Geef je een hele andere dimensie aan, uh, ja. aan je ja. huwelijk. Nou ja, Jeffrey die uh, had uh, in een ver verleden wel al het een en ander uh, gedaan in de, in, een in de financiële branche. Zeg maar. ja. Voor mij was het allemaal nieuw. Mm -hmm. En uh, Jeffrey heeft zich uh, in de loop van de jaren ontwikkeld zeg maar, tot, uh, tot een materiedeskundige. Hij heeft ook alle vergunningen en alle papieren. En ik ben eigenlijk degene die uh, de eerst eerste klantcontacten heeft. Uh, de contacten, contacten heeft met verzekeraars... Uh, op kantoor uh, het commerciële aspect oppakt daar okay. Jeffrey zegt altijd zeg maar altijd uh, de diepte ingaat zij uh, praat uh, ik reken zeg maar ja precies niet alleen natuurlijk ja, maar ook zakelijk jaar, natuurlijk. Ja. <laughs> ja nou ja twaalf en een half, nu al dan <laughs> nou, qua... Ja, qua huwelijk wel ja, ja. Dat klopt ja precies hè? Ja. we hebben het over, over vertrouwen vannacht. vertrouwen in, in in geld maar ook bijvoorbeeld in in banken die daar allerlei dingen mee doen met jouw geld merk jullie dat veel ook in jullie eigen omgeving dat mensen dat vertrouwen een beetje kwijt zijn ja ja dit... Het is eigenlijk heel triest. Uh, er is heel weinig vertrouwen in banken. En uh, het lijkt er ook niet op dat dat beter wordt op de een of andere manier. Het, het, uh, je, je zou zeggen dat banken na alles wat er gebeurd is... echt laten zien nu van joh, die klant die moet centraal. Mm -hmm. uh, waarmee ze dus bedoelen hè, de focus op de klant. Ja. Het verbaast jou dat, dat mensen uh, zo weinig vertrouwen hebben? Nee, het verbaast mij niet. Maar het verbaast me dat banken... dat je geen beweging ziet bij banken. Okay. Om dat vertrouwen te herwinnen. Ja, ondanks dat wel de spaarden daar centraal staan. Want ja, ze hebben dat geld natuurlijk ook hard nodig. Ja, dat is zeker waar. Zeker op dit moment. Ja, en, en komt dat dan niet bijvoorbeeld al die, die boekerpolissen... De, de dingen waardoor mensen ook een beetje in de steek gelaten zijn door bankgevoelsmaten? Ja, als je iemand vier keer benadeelt achter elkaar, dan gaat het je heel veel energie kosten om weer vertrouwen terug te winnen. Dat, dat is een feit. Dus ja. ik, ik denk ook dat we er nog niet zijn. Maar, maar wat is jullie rol daarin dan? Uh, met name de verschillen laten zien tussen, uh, tussen partijen. Dus uh, als, als financieel adviseur zit je toch meer aan de kant van de klant. En uh, is het een belangrijke taak dat je inzichtelijk maakt van... Joh, waarom zou je nou voor de ene bank of verzekeraar kiezen of waarom voor de andere? Mm -hmm. En uh, dat betekent dus dat je ook meer inhoudelijk uh, naar, uh, naar producten kijkt. Um, wat minder naar marketing uh, reclames. En wat, wat meer naar de inhoud van de polen, zeg maar. Oké. Okay. En, en zijn er dan ook nu bepaalde banken die het, die het echt slecht doen qua reputatie? Dat je merkt, nou, op de inhoud zitten ze goed, maar mensen willen het gewoon niet meer? Of mag ja, je dat okay. weer niet zeggen? Ik, ik wil nog graag zaken blijven. Het <laughs> <laughs> is midden in de nacht, hè? Maar, dit, maar er zijn ook ja, goede banken, die dus, begrijp wie, wie luistert er? Wat zeg je? Er zijn ook goede banken, die namen. kunt het wel noemen, denk ik. Oh ja, nee, ja dat we het dan Oh ja, ja goed. reclame maken mag niet, maar... Ja, zijn jullie onafhankelijk? We zijn Absoluut. onafhankelijk. Oké, Ja. Okay. ja. ja. Okay. Nee, dat is goed om te weten. Ja. Nou, noem dan maar een paar toppers. Dat is misschien dat is veiliger. Nou ja, een paar toppers. Ik denk dat als je naar, naar de nieuwe wereld kijkt... Hè, waarbij je zegt, uh, joh, we moeten, we moeten echt, anders gaan doen, echt anders gaan doen. Dan moet je toch meer in de hoek zoeken van banken als Triodos en, uh, en ASN Bank. Die, mm -hmm. uh, die daar net even op een wat andere manier uh, mee omgaan. Uh, een bank die vrij nieuw is, dat is uh, de Knap Bank zit wat in het hogere segment, maar wat heel, heel leuk is om te zien... is dat ze echt proberen het anders te doen dan anderen. En ik denk alleen dat je op die manier uh, echt vooruit kunt... en echt naar nieuwe modellen toe kunt... waar uh, je weer op zoek kunt naar vertrouwen met elkaar. Mm -hmm. Maar zo'n knapbank, dat kost weer veel geld, geloof ik, toch? Ja, het is, het is ook van Egon, hè, dus dat is dan ook weer lastig. Net zoals ASN is die, weer van uh, SNS. AZN is nou. van SNS Reaal, dat klopt. Ja, wordt dan snel ingewikkeld ook voor consumenten? Het is uh, uh, veel te snel ingewikkeld, ja. Ja, ja. Nou ja, dat is dan weer een jullie rond dat duidelijk te maken. Eh, als u luistert, dan, dan hoort u het vast. Deze mensen die hebben er verstand van. En ik zou zeggen, maak daar uh, gretig gebruik van, want ze zitten hier uh, ook uh, een beetje daarvoor. Dus uh, luistert u en denkt u, hey, ik heb wel wat advies eigenlijk nodig over een bepaalde financiële zaak... Uh, hoe moet ik dat nou gaan aanpakken? Waar kan ik mijn geld het beste bewaren? Dan kunt u die vraag gewoon stellen aan deze financiële specialisten in de studio. Uh, u mag dan even bellen bijvoorbeeld, om uh, um, um het verhaal zelf uit te leggen... of het verhaal even mailen naar nachtrto.nl. En als u belt, doe dat dan even naar 0800-1121. En ondertussen gaan wij in de studio over naar live muziek van John Hill. Welkom. We hebben jou al even welkom geheten. Ja, dank je. Uh, ja, de, de, heb je er vertrouwen in vannacht of uh, uh, ja, ben je wel wakker? Wel. Nee, dat moet wel lukken. Ja, ik kan wel een bakje koffie gebruiken <laughs> straks, maar... Uh, Gaan nee. we regelen. Hoe drink je hem? Zwart uh, graag. Nee, graag. Nee, dat... Ik hoor een knik hier achter de scherm. <laughs> wat, ja. wat ga je voor ons spelen? Uh, ik ga Das It Still Hurts spelen. Ga je gang. For such a long shot But I guess the that, that won't impress you a lot Can you remember, have you forgot All the common sense that we fought I ain't here to do you harm Believe me, I'm not No, you don't have to be alone Flexing every muscle you got There ain't no need for you to be so loved Can I touch you again, or does it still hurt? I'll be frank with you and I'll lay down my cards No need for you to play with my thoughts, and I can't make you choose not to fade in the dark. But you made making me way too long. This time I ensure there'll be no disguise or deceit. At least hold the door. I traveled so far just to meet. There ain't no need for you to be so hard. Can I touch you again, or does it still hurt? This time I'm sure. There'll be no disguise or deceit At least hold the door I traveled so far just to me And there ain't no need for you to be so Can I touch you again or does it still hurt Dat was uh, John Hill. Dat is het Stil Heurt. Waar, waar gaat dat nummer over? De, de, de tekst is natuurlijk duidelijk, maar komt het uit de persoonlijke... Ja, het gaat om uh, een beetje mag ik terugkomen, zeg maar. Dat is, dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Nadat nou, je iets vervelends hebt gedaan. Ja, en dan specifiek bij, bij je vriendin. Ja, dat zou kunnen, ja, in dit geval. Oké. Okay. <laughs> Jij zit er liever over dat je erover praat. He? Ja, inderdaad. Ja. <laughs> over deze wel. Die niet. <laughs> ja, nou, dat is ook je vak. Dat is, dat is, dat is helemaal prima. En wat voor genre moet ik dit plaatsen? Ja, ja dit is wel um, het, toch wel heel Dylan geïnspireerd. Dus uh, een beetje 60s uh, folk rock. Dat is ook wel nou ja, wat ik zelf heel graag luister. En uh, ook wel een van mijn grote voorbeelden. Ja, ja. Hey, en, en vorig jaar deed je ook mee aan het tv-programma De Beste so Singer-Songwriter van Nederland. Hoe was dat? Ja, leuk. Dat was, rond, uh, dat was ongeveer rond deze tijd volgens mij, ja. ja het is uh, gisteravond, zeg maar. Dus afgelopen avond weer gestart, hè? Seizoen 2. Oh, dat klopt, ja. ja ik heb dat helemaal... Uh... Hij volgt het niet meer. Helemaal gemist. Nee, maar ik, ik ga wel... volgende week komt er een, uh, een dame die ook uh, nou ja, met mij regelmatig nou meezingt. En uh, die maakt ook eigen liedjes. Die komt volgende week op tv, dat ik weet. Gaia. Dus ik ga sowieso even dan uh, terugkijken en volgende week uh, inhaken. Ja, dan maak ik even reclame voor zijn collega's. Ja. Hey, hartstikke <laughs> goed. Maar de, de, de, en, en merkte je ook toen je vorig jaar dus op de Landelijke TV was dat het de belangstelling toenam voor jou? Uh... Ja, je merkte wel dat, uh, nou ja, dat wat uh, er er kwamen boekingen uit en ook uh, nou ja, zelfs uh, een, een, een losse aantal mensen wat uh, op straat ineens zei: Van hey, was jij nou uh, daar vorige week of gisteren? Uh, dus dat is wel leuk. En, nou ja, ik had graag nog natuurlijk al die andere uitzendingen ook meegemaakt. Maar het was er voor mij wel na een, uh, uh, nou ja, na de, bij de laatste dertig, zeg maar, uh, zat ik. En de, daarna was het afgelopen. Maar dan merk je dat als je één keer zeg maar, uh, op Nederland drie je gezicht laat zien, dat dat direct al... Uh, ja helpt. Ja. En je moet dus weten wat radio je met je doet, hè? Ja, inderdaad, als ik nou Precies, uh, joh. Ik denk als ik hier het gebouw uitkom. Ja, uh, geniet er maar even van je relatief onbekende, uh, <laughs> onbekende staatsing, want morgen is het voorbij. Ja. <laughs> en dat wie, wie, vraag ik me altijd af, want je hebt dan van die, uh, even misschien mensen die dat nog nooit gezien hebben, vorig jaar had je dan de winnaar, die heette Douwe Bob. Ja. En je had dan Nilsson, die was dan volgens mij tweede. Maar die, die, die steken elkaar een beetje de loef af af en toe. Wie, wie vind jij nou de beste? Ik vind, die, ja, ik vind Douwe Bob wel, wel echt nog een stuk, uh, tenminste, naar nou, mijn smaak beter dan, uh, dan Nielsen Ja? Ja, en volgens mij is, is het ook niet zo dat hij die, dat die tweede is geworden. Ze hadden een winnaar en de rest uh, hadden ze in ieder geval een stuk of zes finalisten. Uh, maar ze zijn allemaal goed hoor. Ik vind het allemaal, uh, wat er allemaal uitkwam, echt klasse muzikanten. Oké. Okay. Uh, maar ik, ja, ik ben wat meer van de Engelstalige uh, ja, liedjes dan... goede naam ook, Douwe Bob. Ik ja, ben geen en engelstalige, <laughs> ik bedoel je. <laughs> Douwe <was> bab. Ja. <laughs> ik vind het een beetje countryachtig. Ja, inderdaad. Ja. Zometeen, John Hill, gaan wij gaan nog meer van jou horen. Ja. Maar eerst gaan we even naar, weer terug naar onze financiële specialisten. Jeffrey en Rachel Leijger. Uh, zeg ik goed hè? Nee, Leijgol. Leijgol, ja. Ze zijn een op harde geest. Ja, zei je al. Ja, gelukkig <laughs> nog iets minder ingewikkeld dan, dan de financiële wereld. Uh, en daar hebben we namelijk wat vragen over binnengekregen, specifiek. Uh, uh, allereerst. Uh, eh, meneer, ik zie alleen geen naam staan, ik weet alleen dat het een man is. Hoe heet u? Goeienacht, hallo. Ja, ik spreekt met Van der Wal. Ik heb een vraag, een duidelijke vraag. Ja. Ik heb de radio zacht gezet, anders klinkt het geloof ik door. Uh, ik moet het een beetje kort formuleren, maar het komt er ongeveer op neer. Dat uh, Ik zit in de bijstand, ik ben 58 jaar. En dan is het zo dat um, ik um, mijn hele leven al zing, zeg maar. En dat is een enorme passie voor mij... En ik heb allemaal uh, banen gehad en ik heb eigenlijk nooit echt een kans gehad om door te breken. Maar het is eigenlijk zo dat ik me nou een beetje bezorgd ga maken. Um, u moet het zo zien, die wordt steeds ouder en dan worden de mogelijkheden minder. Maar um, een zangpedagoog heeft tegen me gezegd dat ik over gouden materiaal beschik. En dan ga ik solliciteren en dan zeggen ze tegen mij, u bent te oud. Ja. En. Um, ja, en dan hoor ik allemaal talenten achter. En dan moet je daar even, even zingen. En dat is alleen maar populair. Maar ik zing dus opera. En dan heb ik gehoord dat iemand, zo'n voorganger van Pavarotti, Caruso... toen hij ontdekt werd, kon hij alles kopen wat zijn hartje begeerde. Die is dus miljonair geworden. Ja. En toen hebben ze tegen mij gezegd... nou, als jij zo'n prachtige stem hebt... dan moet je iemand zien te vinden, een agent... en dan kun je uh, schatrijk worden. Ja, En, en, en wat dat... is uw vraag dan nu precies aan onze financiële nou, mijn, specialisten? Mijn, mijn vraag is dus, um, um, is het mogelijk dat als ik um, gewoon niet rond kan kopen, komen en, eh, tot, en straatarm ben eigenlijk... omdat ik gewoon net alles kan betalen en verder geen kans heb... maar ook de kans niet krijg om het uh, uit te voeren of te laten horen omdat men mij uh, geen kans wil geven. Want ik bel heel Nederland of het af, naar het buitenland, of ik ergens kan zingen... Nou, dan denk ik wel eens van nou, dan moet er nog een wonder gebeuren dat iemand mij ontdekt. En dat ik dan uh, doorbreek en dan een kans krijg. Want ja, maar kl klik, -klik, ik denk dat klik het bij alleen de leraar... maar gaat. Mijn laatste vraag nu, dus het gaat alleen maar om hoe goed je bent, denk ik dan. Maar wat is en dan, dan de vraag? Nou, of ik het dan ook in miljoenen kan omzetten. Het wat okay. ik allemaal op de televisie hoor. En dat wil ik graag. Nou, nou uh... ik, ik, ik denk dat u nu moet beginnen. Ik zou zeggen, laat u wat horen. Dit is uw kans. Nou, ik kan natuurlijk uh, midden in de nacht, als mijn buren slapen, uh, helemaal niets laten horen. Want dat krijg, daar moeilijkheden mee. Heeft u geen rustig kamertje, dan... dat dat wel kan? Ja, wij, wij zitten er wel op te wachten eigenlijk, hoor. Een beetje, Obra. Uh, ja, maar ik, ik ben bang dat ik uh, uh, dat niet kan laten horen. Maar het is wel zo uh, dat ik het echt van moet aannemen dat het zo is. En dan denk ik... Kunt u niet fluisterend zingen? Nee, het is te gehorig. Maar het is wel zo dat ik um, uh, u iets kan verklappen. Dat het met techniek te maken heeft. Omdat ik het eerst niet kon en nu wel kan. En ik, ik weet zeker dat. Um, um, ik wil u wel een opname opsturen. Oké, okay, nou dat mag. Even naar nachteto.nl. Als u heel snel bent, dan kunnen we misschien zo nog even laten horen. Maar waar ik benieuwd, dan ben benieuwd je naar nee, Jeffrey. Ik kan nu want... wel, ik kan u wel uh, naar uw omroep van waar u weer uitzendt. En, uh, opname okay. opsturen. Okay, nou dus dat, dat wil ik dan wel doen. Dat mag altijd. Jeffrey, maar het, het zou vaker... Je nog een advies kan geven of het inderdaad mogelijk is... ...om uh, als je dus... ...als iemand je ontdekt en die krijgt contact... ...met theaters, desnoods in het buitenland... ...het gaat er natuurlijk om hoe goed je bent... ...en niet hoe oud je bent. Dat, dat is mijn enige vraag nog. Ja, en, en, en veel muzikanten ik die beginnen... Waarom... Die, die, hebben, die hebben natuurlijk nou, niet zo heel veel inkomen. Ik kan er wel iets over zeggen. Nee, nee. De, de gemiddelde miljonair is uh, boven de 55. Uh, oh. Als je naar het profiel van miljonairs kijkt. Goed nieuws. Ja, en uh, verder is het, het grootste... Dus ook om, ja? Het gaat er dus ook om, dat heeft Christina Deutekom... een keer tegen mij gezegd... Kijk, het gaat er niet om of je mooi kunt zingen... maar of je fabelachtig goed kunt zingen. Ja. En dat maakt leeftijd dus niet meer uit. Dus of je dus... Um, uh, en dan uh, maakt het ook niet uit of je, je gevorderd op het begin bent. Het gaat om je moet een ander overtreffen. En als je een, ik... een ander kan overtreffen, dan wordt er plaatsgemaakt voor je. En dan kun je ook in custom and Carta zingen. En ook in de Opera van Parijs. En dan maakt het dus niet meer uit. Wat ik u in ieder geval zou willen uit. adviseren, is uh, als u doorbreekt, een, een goede manager uh, te selecteren. En uh, dat is ook iemand uh, die u op de financiële weg uh, vooruit kunt, uh, kan, uh, kan okay. helpen. Dus uh, dat zou mijn tip zijn voor u. En, en, en het is eigenlijk een vraag voor John Hill, hè? Van hoe wordt ik ontdekt? Ja, ja nou, ik, ik heb toevallig een zusje die opera zingt. Uh, die heeft het concertorium gedaan in Rotterdam. En uh, ja, ik zou wel de verwachting dat je daar miljonair van wordt uh, enigszins bijstellen... Uh... Nou, het spijt me maar, conservatorium als ik één aanvulling mag geven. Ik heb alle conservatoria in Nederland afgebeld en ook alle operahuizen. En, en dan zeggen ze, oh, um, um, uh, alle concours, Christina Deutkom concours is tot 34 jaar. Internationaal vocalist concours ook. Uh, alle koren, daar is geen plaats. Uh, Nederlandse opera, de reisopera ook niet. Ze hebben allemaal vacatures, daar wordt op bezuinigd. Uh, dan is het zo, dan kan ik wat op straat gaan jubelen. Nou, daar zit dus niemand op te wachten. Um, en het is wel zo dat um, iemand met de raad heeft gegeten om te gaan solliciteren bij, uh, in het buitenland. Mag ik, u, mag ik u nog wat veren. vragen? So ja. Sorry dat ik u onderbreek hoor, maar uh, zingt u voor de passie of zingt u, u om, om veel geld te verdienen? Nou, u moet het zo zien dat ik um, met 14 jaar op een jeugdkoor zat in Amsterdam... Um, die ook met Rob Tenijs en met Oebelen zong. Ik heb bij de operette gezeten, op een, op een kerkkoor... en bij een, een studentenorkest en het gezelschap. En ik heb um, vijf jaar privéles gehad van een befaamde operazangeres. En ik ben nu een kleine vijftig jaar aan het zingen. En um, het gaat er dus nu om dat um, ik het niet eerlijk vind... dat als ik inderdaad, uh, uh, iemand heeft mij voorspeld dat zeg maar één keer in de vijftig jaar iemand voorkomt die een uh, Luciane Pavarotti kan evenaren of tot de grote behoort. En ze hebben mij voorspeld uh, dat ik dat ben. En dat is hetzelfde als je kunt zeggen van nou, ik, ben, ik kom uit een keizerlijke familie. Dat ongeveer is dat hetzelfde. Zeg maar. Ik ben gereïncarneerd of ik stam daarvan af. Het maar is zo maar, jammer mijn... dat we het niet kunnen horen. Zegt u. Ik zeg, het is zo jammer dat we niet kunnen horen. Als we hier echt een nieuwe Pavarotti aan de telefoon hebben, dan, dan, dan, dan... Man, ik kan niet wachten om dat te horen. Heel benieuwd, ja. Oh, maar dan, dan zou ik bij wijze van spreken uh, buiten in de tuin moeten gaan zingen. Omdat, ja, doe het uh, dat alsjeblieft. Worden, maar dat, buren, dat horen buren dan ook natuurlijk. Ja, maar die buren kunnen me helemaal niks meer schelen. Heel, heel ja, iedereen ik, die nu luistert, die wil ben niet ben anders ben dan wat horen. Buren. Ik zend u een opname op en dat laat u dat in de andere uitzending ja, maar... Maar nog dit, eens horen. Dit, dit is uw kans. hè? Ja, nu, nu kunt u buren gunnen het u van harte, ongetwijfeld. Ja, als u dit terugluistert. Maar dan ik, is af. U, ik beloof u in de volgende uitzending Aja. gaat u een opname van mij uh, horen. Ja, maar dat kan ik weer niet beloven dat we het dan ook kunnen laten horen. Maar ik kan u dit altijd opsturen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, bedankt dat en uh, ik hoop dat u ontdekt wordt. Dank u voor uw goede raad. Oké, fijne nacht. Uh, we, we hebben nog een, een hele andere vraag en die komt van uh, Timo. Timo, goedenacht. Ja, goedenacht Rens, uh, goedenacht Jan-Pieter. Hallo. Uh, jij hebt een vraag over gokken aan onze financiële specialist. Ja. ja, ik denk, probeer maar een beetje binnen de kaders van de omroep te blijven. Dus ik had twee dingen gecombineerd. Uh, een vraag aan Jeffrey dus. hè. Uh. Ja. Uh, ik had twee dingen gecombineerd. Aan de ene kant zie je dat mensen zeg maar, zich niet los kunnen maken... van de behoefte aan de sensatie van het gokken. Dus uh, kans op astronomische winsten met een relatief kleine inleg. En aan de andere kant zie je dat zeg maar, uh, initiatieven als Facebook... dat bijvoorbeeld Bono is daar geloof ik schatrijk mee geworden... met een relatief bescheiden inleg is die moderder geworden. En dan denk ik, kan je die twee dingen nou niet combineren... op de een of andere manier dat zeg maar. De behoefte aan het gokken, dat, dat, dat je dat combineert door te investeren in uh, toegepast wetenschappelijk onderzoek. Want er zijn tal van spinnels uh, rond diverse universiteiten. Of zelfs fundamenteel onderzoek waar je de ja, kans hebt om je geld te verliezen. Maar ook de kans hebt om een astronomisch rendement te maken. En dat je dan op die manier een wat constructievere bijdrage uh, in de economie levert. Dan de puur, zeg maar. Het uh, afpakken van een, geld van medegokkers. Een, een soort veilig gokken eigenlijk? Nou, een constructief gokken. Een constructief meer, maar gokken. Een gokje ook, maar dan heb je kans dat, dat, je, dat je de maatschappij er ook nog wat aan heeft. Ja. In plaats van alleen maar het geld uh, her, herverdelen onder de gokken. Investeren. Precies. Jeff, hoe, hoe kun je het beste gokken met geld? <lacht> Niet. Niet. Nee, ik denk dat als je, als je gokt met geld, is het geld wat je over hebt. En, en wat ik een beetje van Timo begrijp... is dat hij uh, met een klein beetje geld uh, een soort uh, beheersbare risicospel wil spelen. Nee, je luistert niet goed. Ik oh. wil zelf niet gokken. Mm -hmm. Ik zeg alleen van, je ziet in de maatschappij... dat mensen zich niet kunnen onttrekken aan de behoefte aan gokken. En ik denk, laat het dan op een constructieve manier plaatsvinden... Uh, door te investeren in toegepast wetenschappelijk onderzoek waarvan de uitkomsten heel erg onzeker zijn of fundamenteel wetenschappelijk onderzoek waar de uitkomsten nog onzeker van zijn dan heb je ook de sensatie van gokken, maar dan heb je nog de kans dat er iets constructiefs uitkomt. Ja, ik... En de vraag is dus, is het mogelijk om een constructie, te, of zijn er ook constructies waarbij je kan gokken op wetenschappelijk onderzoek, het zijn toegepast, het zijn fundamenteel. Het is niet een terrein waar, waar ik iets zinnigs over zou kunnen zeggen. Oké, okay, nou laat ik dan maar een andere vraag stellen. Uh, heb je, zijn er waterdichte uh, lijfrenten overeenkomsten... die juridisch, zoals economisch, Zo. zeg maar... Niet ah, te ingewikkeld, wat? Timo. Oh, nou, laat ik dan een andere vraag stellen. Is, is InShared een betrouwbaar initiatief... of is dat weer de zoveelste poging om uh, marktaandeel af te snoepen? Zo, oké, okay, eerst even de feiten. Wat is InShared? Uh, en, in ja, Je bedoelt vraag de, verzeker het mij? de verzekeringsmaatschappij? Ja, vragen je dat aan mij of aan Jeffrey? Nou, misschien wel allebei. Uh, Jeffrey, wat, wat is Insher? Ik, ik neem aan dat hij doelt op de verzekeringsmaatschappij, initiëerd. Ja, klopt. Van Achmea? Ja. En wat, ja dat weet niet iedereen. En, en, en wat is daar je vraag over? Nou, ik had begrepen dat, zeg maar, ze, de, de, de verzekeringsgelden min of meer uh, binnen het, hoe uh, heet dat, de binnen de beschikking blijven van de verzekerde, zodat eventueel wat aan winst overblijft... tenminste gedefinieerd deel daarvan... dat dat weer teruggaat naar de verzekerder. Ja. Ja. En de vraag is, ben je dan inderdaad structureel goedkoper uit... dan bij andere verzekeringsmaatschappijen? Nou, InShert bestaat geloof ik twee jaar op dit moment. Ja, dat um, En daar zit inderdaad die coöperatieve gedachte achter... Hè? van als we nou allemaal zuinig zijn... en uh, van die bekende reclames is dat ook, hè? Ja. Van, joh, ik, heb, ik zit op bubbeltjesfolie, want dan uh, uh, heb ik geen schade. Uh, ik denk dat het concept zich nog moet bewijzen. Uh, ja. Wat ik ervan begrijp, is dat er wel een deel al is teruggegeven in het eerste jaar. Uh, maar ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat in het tweede jaar is geweest. Oké, okay, dat is nog te kort dag, zeg maar. Om dat, uh, om dat te kunnen beoordelen. Dat denk ik wel. Ik bedoel, een, een, een schadeverloop uh, kun je pas op wat langere termijn beoordelen. Ja, ja. Mag ik, mag ik nog even terugkomen op het eerste deel van je vraag, Timo? Ja hoor. Je, je gaf als voorbeeld uh, Facebook volgens mij net, als ik het goed hoorde. Ja, is, het ook... is, is je vraag niet eigenlijk gewoon wat is, wat is het nieuwe Facebook waar we in kunnen investeren? Nee, dat weet je natuurlijk nooit van ja, tevoren. Daarom is het ook gokken. Ja, maar dat was, was toch wel een beetje de vraag of niet? Facebook is ja, natuurlijk ja, ook niet Ja, zeker. Er zijn duizend initiatieven waar je misschien geld in kan steken. Ja, en maar, in... maar misschien weet uh, Rachel... Wat, wat wil je nee, zeggen? Nee, ik, ik wou alleen zeggen: Facebook heeft natuurlijk alles behalve een, uh, een glorieuze start gemaakt. Dat is natuurlijk meer een, een valse start ja, geweest. Die, die aandelen die gingen gelijk heel ja, erg naar beneden ja, hè, toen ja. ze de beurs nee, op gingen. Ja, maar dan heb je het vanaf de IPO. Dan heb je het vanaf de Initial Public Offering. Ik dacht dat je gaat spreken. Maar toen <laughs> ik ben net al een hoop luisteraars embryo. kwijt. zo. Uh, ja, jij, zit er, jij zit er goed in, Timo. <laughs> nee, maar toen het nog in de embryo-stadium was, dan kon je met 10.000 euro kon je misschien wel 100 miljoen verdienen. Maar, dat, dat, maar dat, dat initiatief waar je het net over had, was iets anders. Hè? Dat ging niet om Facebook. Dat ging geloof ik om een... Uh, om... Nee, gewoon ook bedrijfsmatige initiatieven rondom ja. universiteiten. En daar zijn er tal van, ook in Delft, ook in Twente, ja. ook in Eindhoven, ja. Ja. maar ook in Amerika. Maar als je daar nou gewoon zeg maar, zou kunnen gokken op uh, initiatieven die daar min of meer betrouwbaar worden opgezet, heb je ook nog wel de kans dat je geld kwijt bent, maar je kan er ook miljonair van worden. Ja. Het zou mooi zijn, Timo, dat je overkomt. Nee, maar is dat geen leukere manier van gokken? Is dat niet een... Zou dat dezelfde sensatie geven, denk je, als gokken? Ja, nou ja dat is ook weer niet het terrein hè, van, de, van de financiëls. Eigenlijk zeggen ze juist, doe nou maar niet gokken. Alleen als je echt geld over hebt. Ja, dus, da dan, ja dat, uh... Uh... dat zeg ik ook niet tegen iedereen. Maar mensen luisteren uit, hè? Heb je, heb je zelf veel, veel geld over of niet? Nee, helemaal niet. Oh. Ja, 2000 euro nog steeds. Nou, nou, ik daar ik zou ik niet mee gaan gokken doen. als ik jou was? Nee, dat ga ik ook zeker niet doen. Oké, okay. Heb Timo? je wel eens van uh, bitcoin uh, gehoord, uh, Timo? Ja, zeker. Er was laatst nog een hele item over op, uh, op de radio. Maar ja, ja dat uh, blijft dezelfde problemen hebben als met goud natuurlijk. Wat, wat is bitcoin? <laughs> of, ik word het weer gelijk, bitcoin gelijk is gelijk. een soort, soort internetvaluta ja. uh, waar je geen banken meer voor nodig hebt. Ja, maar je hebt er wel elektriciteit voor nodig. Hè? Ja. ja, dat klopt. Om, om, om de munten te delven, zeg maar. Hè? Ja. Nee, maar ook om ze te, ook, om ze, te, ook om, ze te, te, om ze over te geven. Voor het clearing systeem. En ja, ja. ze zijn redelijk ingestort uh, ja. laatst, toch, of niet? Ze hebben een een dipje gemaakt. Maar nieuwe dingen zijn altijd heel volatiel, zoals ze dat dan zeggen. Volatiel. Dus dat schiet omhoog en omlaag. Is het een goede investering dus, begrijp ik? Ik dat hoor je mij niet zeggen, maar het is wel een interessante ontwikkeling. Okay. Nee, maar dat is gewoon dat is gewoon gokken op. En in feite heeft een bitcoin geen, waar, geen waarde. En onderzoek wel. Dus in feite ben je dan nog steeds, zeg maar, de winst van de een is de, is de verlies van de ander. Het is een zero-sum game. En dat is onderzoek natuurlijk niet. Nee. Daarom wil ik die goklust, zou ik die verleggen naar wetenschappelijk onderzoek. Ja. Als het even mogelijk is, tenminste. Door het, van is, of uh, anders. het is mogelijk een interessant terrein, maar niet het terrein van, van de gemiddelde financieel adviseur, uh, Timo. Nou, nou, dan houd het op. Ja. Oké, okay. bedankt uh, voor jouw belletje, Timo. Jo, en fijne jo, nacht. Uh, uh, denkt u nou, hey, ik heb ook een uh, financiële situatie die ik wil voorleggen. Bijvoorbeeld, uh, ik wil een huis kopen, maar het zit niet zo breed nu. Waar kan ik nog het beste een hypotheek scoren in tijden dat banken die niet zo makkelijk meer afstaan? Uh, jullie beginnen meteen te lachen, oh. waarom? Nou, de, de... Nou, het, makkelijk en hypotheek gaat niet zo goed samen. Nee. Om het <laughs> nee, nee, zeker, zeker tegenwoordig niet meer. Nee? Nee. Maar merk, merk je dat is veel bijvoorbeeld bij jullie eigen zie dat mensen aankloppen van hoe krijg ik toch een vredesnaam nu nog een hypotheek? Ja, je moet gewoon uh, constateren dat als je naar de huizenprijzen kijkt en uh, je kijkt wat uh, je kunt krijgen voor je inkomen aan een uh, lening, dat daar nog steeds een, mits, een mismatch is. Ja, ondanks dat die huizenprijzen zo gezakt zijn de ja. laatste jaren. Ja, maar als de huren nou maar lekker verhoogd worden, dat ja. wil de regering graag. Hè, dan uh, komen er vanzelf mensen die tot de conclusie komen, hé, hey, mijn huur is duurder dan een hypotheek. Ja. Dus er is hoop. Ja, maar dan moeten ze de hypotheek nog wel kunnen krijgen natuurlijk. Dat klopt. Nou, als dat uh, voor u als luisteraar nou lastig is uh, en u wilt daar wat advies over... dan, uh, dan, uh, dan staat het u helemaal vrij om te bellen. Graag zelfs. 0800 1121. Of een hele andere financiële vraag. Heb je nog meer gebieden? Wat zijn jullie favoriete uh, Nou, Wij zijn een, een allround advieskantoor. Dus uh, allround onafhankelijk advieskantoor, moet ik zeggen. Mm -hmm. Dus wij... Uh... We specialiseren ons inderdaad uh, op hypotheken, pensioenen, uh, vermogensproducten, uh, maar ook schadeverzekeringen. Omdat we onze klanten echt, uh, we richten ons eigenlijk op, we willen ons zo specialistisch mogelijk focussen. Op een, een intieme groep klanten. Oh, wat maar. vind je het leukst? Of, uh, of is er echt geen onderscheid? Ja, dat, ja, dat is wel onderscheid. Nou, Jeffrey houdt heel erg van de, van de, van de complexere zaken. Die is, zit erg diep in de, in de uh, veiligstelling van woekerpolissen bijvoorbeeld. Hypotheekzaken. Mm -hmm. uh, maar houdt ook van gewoon complexe uh, financiële adviezen. En uh, ik, ik zelf vind het product uitvaartverzekering heel erg leuk. Dat, dat, dat is een beetje een... een, een Iets wat wat klein gehouden wordt, maar waar je heel veel kanten mee uit kunt. Ook een hele toegankelijke verzekering voor heel veel verschillende soorten mensen. Mm -hmm. um, ja, en schadeverzekeringen. Ja, het, het, het, het zorgt er eigenlijk voor dat je mensen gewoon volledig kunt helpen, met een volledig pakket kunt aanbieden. En dat, dat vinden wij gewoon heel erg leuk. Dat je er echt helemaal kunt zijn voor een klant. Dat ja. klinkt afgezaagd, maar dat, dat geeft wel net die toegevoegde waarde. Ja, ja. Waardoor je wel uh, uniek kunt zijn, denk ik. Mooi. Vooral op elkaar afstemmen. Dat, dat is denk ja. ik het leukste wat er is in, in totaaladvies. Ja. Uh, dat je echt weet van uh, die hypotheek die past bij het pensioen. En dat pensioen past weer bij uh, uh, situatie, bij overlijden. Wat er dan gebeurt. En dat er altijd wel een vangnet is of een constructie is die ervoor zorgt dat mensen zich rustiger voelen... dat ze lekker kunnen gaan slapen. Ja, dat rust. wil je toch? Dat is eigenlijk wat je wil. Uh, rust. Geen, geen ja. zorgen over geld? Nee, geen voor geen. de meeste mensen geldt dat. Ja. Ja, ja. Nou, als u dat ook aanspreekt, denk ik... oh, dat zou ik ook wel willen. Bel dan even, 0800 <laughs> met uw eigen situatie. En, en waar ik ook benieuwd naar ben, waar u ook voor mag bellen... is uh, waar bewaart u uw geld als u het dan heeft? Zit dat bij u in een oude sok thuis, in een kistje van oma? Uh, zit het, uh, staat het nog toch ergens op de bank? Laat het eventjes weten ons. Dan zijn we heel benieuwd naar nacht.nl of 0800-1121. Zometeen gaan we nog luisteren naar meer muziek van Johnny Hill. Maar wie er ook wat van kan, dat is Olette Adams. En die zingt voor ons Rhythm of Life. Rhythm of Life van Oletta Adams. En uh, nou ja, u kunt dus nog steeds uh, bellen met uh, financiële vraagstukken, sterker nog. Uh, we staan er om te springen, dus kom maar op met die hypotheekprobleempjes. Uh, uh, 0800-1121. Ook nog bij ons in de studio's uh, John Hill. Heb jij zelf een hypotheek? Nee, nee. Uh, gelukkig niet op dit moment. Gelukkig niet <laughs> zelfs. <laughs> nee, ik zit lekker in een huurhuis. Volgens mij is dat nu wel even goed. Ja? Nou ja, er uh, zijn huurstijgingen op komst, hè? Ja, ik huur van een particulier en die vindt het allemaal niet zo spannend. Dus dat gaat gelukkig nog een beetje aan mij voorbij nu. Ah, oké. Okay. Nou, dat is wel heel relaxed. Uh, uh, wat jij zelf doet, dat is muziek maken. Ja. Heb je net, uh, net over ons gedaan. En ga je nog een keer doen. Wat is het uh, volgende nummer waar je ons mee gaat uh, verblijden? Uh, ik wil graag uh, Awfully Close spelen. Oké, okay, en dat speelde jij ook tijdens, uh, tijdens het programma, hè, geloof ik. Ja, klopt. Die heb ik ook vorig jaar daar uh, gespeeld. Oké. Okay. Ga je gang. You can't always get what you want, I suppose. But this time I'm getting awfully close. Ooh, don't change my mind. So out-timed, well you're so out-placed, well and you know one of these days. I will rewind, I will erase that bruised Willis look on your face. No, you can't always get what you want, I suppose. But this time I'm getting awfully close. Wat ik zeg, Jan Hill, ongelooflijk. Je hebt ook zo'n uh, zo rauwe stem. Ja, Hoe komt dat? Lekker randje. Ja, het is nog vroeg, nee, maar ik, ik <laughs> heb altijd wel een beetje zo'n randje. Ik weet niet hoe dat komt, geen idee. Je rookt of niet? Nee, ik, ja, ik heb wel gerookt, maar uh, of het daar dan van komt, ik, ja, weet ik eigenlijk niet. Misschien zit dat gewoon in je stemband of zo. Ja. Hij heeft een gouden stem. Nou, dat, dat ja, de ja. nieuwe Pavarotti, maar dan uh, van de van de popboeken. Uh, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> is mij ook gezegd. Ja. <laughs> ja. <laughs> Overleuk, wat, wat, zei, wat het liedje eet dan onflikloos? Ben je zelf een beetje in de buurt bij waar je wil zijn? Ja, eigenlijk wel. Ja. Daar komt het liedje ook al vandaan. Dus het is wel... Uh, nou ja, dat ik wel heel erg blij ben met uh, hoe dingen gaan en uh, uh, nou ja, dat je eigenlijk wel behoorlijk uh, dichtbij zit bij waar je wil zijn. Oké, okay. ja, en, en waar is dat? Wat is het uiteindelijke doel? Ja, poe, uh, nou gewoon dat je, dat je blij bent als je opstaat en dat je uh, de goede mensen om je heen hebt en dat je uh, dingen doet die je leuk vindt om te doen. Oké. Okay. Dat zijn wel een beetje dingen die ik nastreef, ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie doelen En, en carrière technisch? Uh, ja, nou ja, goed. Dat, dat Als je doorbreekt of zo, dat zou natuurlijk fantastisch zijn... als je een heel groot publiek voor je muziek hebt. Maar ik vind het ook heel leuk als je... Uh, ja, als je in ieder geval een plaatje kan uitbrengen... en mensen daar een plezier mee doet... en uh, dan misschien in kleinere zaaltje speelt. Ja. Uh, maar dat het in ieder geval gewaardeerd en ja, beluisterd wordt... dat vind ik eigenlijk al, dat vind ik eigenlijk al heel fijn. Ja, ja. Hoe zit dat eigenlijk? Want we het voor, in het vorige uur hadden we over helden... en we hebben nu ook een beetje financieel uh, uh, aspecten bij... om het allemaal een beetje te bundelen. Als muzikant is het volgens mij niet echt een dikke vetpot uh, tegenwoordig... Nee, nee. Dus je. Je kunt als muzikant tenminste met uh, vooral ook als je eigen werk speelt. daar kan je niet echt rijk van worden. Tot het moment dat je tot die uh, ja hele selecte groep hoort, zeg maar, die, uh, die op de uh, op de nationale radio gedraaid wordt. Yeah. Uh, ja, en tot die tijd zal je toch ook uh, een beetje moeten uh, ja, compenseren met uh, covers en uh, hier en daar een uh, optredentje als uh, muzikaal behang en dat soort dingen. Ja, ja, en dan nog, want zelfs als je dan een populaire CD's zoveel kopen mensen niet meer, het wordt vaak gedownload of op, op YouTube bekeken. Of, uh, dit... Nee, ja, dat is natuurlijk wel een branche die redelijk, uh, uh, zeg maar, de afgelopen tien jaar uh, ingestort is, kan je denk ik wel zeggen. Ja, nou daar zit je dan. Ja, dus <laughs> hele goede keus, nee. Ja, nou goed, dat, dat, uh, ja, als je het leuk vindt om te doen, dan is dat, vind ik, een beetje bijzaak. En uh, dan zoek je wel een oplossing. om dat. Misschien, uh, misschien kunnen de financieel specialisten wel een ander verdienmodel bedenken. Ja, ja. Help, help, uh, mij. ja. help mij. Even, even mijn toverstok uit mijn ja, ja, nee, tas. Volgens mij moet je dan meer ondernemers... Uh... Ja, volgens mij is het zo dat, dat artiesten tegenwoordig het geld verdienen met, uh, met inderdaad optredens. En uh, ja, heel creatief zijn, hè? dus veel meer ondernemer zijn naast het bezig zijn met je passie. Ja, ja, dat is ook wel. Uh, je hoeft in ieder geval cd te verkopen en zo. Daar hoef je het niet meer in te zoeken. Nee. Uh, ja, en wat je wel ziet is dat al die internetstreaming dingen uh, wel een iets eerlijker zeg maar uh, manier uh, maken om om geld te verdelen voor voor Buma Stemra en dat soort dingen. Voor Spotify of zo? Ja, dus je merkt als je wel gewoon op Spotify en overal je dingen netjes aanbiedt op YouTube ook. En uh, dat pakt de Buma Stemra nu wel, ken ik dat allemaal mee. Waardoor uh, het niet allemaal meer naar Marco Boussato gaat, zeg maar. Ja, oké. Okay. En, en dat betekent... Marco. <laughs> ja. nou, die, die had op een gegeven moment dat ook niks inleveren Hij ja. Ja, ja. Ja, luistert vast niet. Maar even, even voor de mensen die er minder zitten, de Buma Stemra is dan de organisatie zorgt dat jij ook uiteindelijk wat ervoor krijgt als mensen jouw liedje gebruiken of er naar luisteren. Ja, dus als je liedjes schrijft, dus als je als componist zeg maar uh, de, de tekst of de muziek hebt gemaakt, dan zorgen zij dat als, er, als het op een of andere manier wordt gebruikt of, uh, of wordt beluisterd dat daar uh, een deel van uh, bij jou dan terechtkomt. Ja, ja duidelijk. Uh, rijk worden, dat is uh, met muziek uh, niet per se eenvoudig... en uh, sowieso in deze tijd is dat uh, niet, uh, niet heel makkelijk. Iemand die, uh, die daar uh, wel vertrouwen heeft dat het kan, dat is uh, Erika Verdergaal. Erika, nacht. Ja, goeienacht. Je bent uh, zelf financieel journalist en uh, schrijver ja. van een boek... over hoe je rijk kunt worden en ook met name hoe je rijk kunt blijven. Ja. Uh, nou, uh, geef maar wat gouden tips. Hoe doen we dat? Ja, gauw zo ik maar eens meteen beginnen, want er zitten daar een paar adviseurs van advies te geven. Nou, voor mijn soort rijkdom heb je vaak helemaal geen adviseur nodig. Integendeel vaak. Oh, want rijk worden begint toch eigenlijk met zelfonderzoek doen. En echt nadenken wat je echt belangrijk vindt. En daarbij is je inkomen veel minder belangrijk dan je vermogen. Je moet vooral kijken naar... Uh, Zeg maar wat, wat je aan je inkomen overhoudt. Iemand die een ton verdient per jaar hè, en, en alles gaat op of misschien nog meer... die is in mijn ogen minder rijk dan iemand die 30.000 verdient... en 3.000 uh, of 5.000 per jaar overhoudt. Oké. Okay. Dus, oh ja, dus ook al verdien je niet zoveel, als je dan wel goed gaat sparen... dan, dan kun je alsnog relatief veel rijk worden. Ja, maar er zijn natuurlijk ook manieren... Uh, ook, je hebt kijk... Rijk worden, je kunt veel meer overhouden. Zeker, dat lukt ook in onze welvarende maatschappij nog steeds. Mm -hmm. Je kunt meer verdienen, wat ook heel veel geld voor vrouwen. Want uh, ja, heel veel werknemers en ZZT'ers vinden het toch moeilijk om eens een goed tarief te vragen aan hun uh, opdrachtgever of werkgever. Yeah. En in mijn boek ga ik er dan bijvoorbeeld ook op in. Heb ik een stappenplan, hoe je eigenlijk dat wel kan krijgen. Ja, dus maar dat, dat begint maar, vaak ook in je hoofd. Je moet eerst jezelf ervan overtuigen dat je het ook echt verdient. Mag ik, mag ik even inbreken? Ja. U zegt uh, dat we meer moeten sparen en minder moeten uitgeven. Nou, Dat is toch zegt, slecht voor de, de economie, niet de of niet? Manier, zei ik. Dat is slecht voor de economie. Ja, maar kijk, dit gaat niet over de economie. Ik ben met u eens dat dat slecht is voor de economie. Maar de consument is al behoorlijk lang doorgegaan met het steunen van de economie. Dat doen we al 15 jaar. Consumenten hebben vaak mm -hmm. veel te veel uitgegeven. Eén op de zeven kan zijn rekeningen niet meer betalen. Miljoen, een miljoen huishoudens heeft een hypotheek die hoger is dan de waarde van hun huis. Het lijkt mij niet voor veel mensen niet het juiste moment om nu de economie te gaan steunen. Nee, maar als, als je dan uh, wat, wat meer spaart relatief op je inkomen... Ja, dan, dan ben je dan uh, misschien volgens u worden rijk... maar ik denk dat bij rijk denken veel mensen toch aan... dat je helemaal niet meer hoeft na te denken over sparen. Dat, je, dat het geld uh, met, met ja, bakken op daar, je rekening staat. Daar moet je natuurlijk naartoe gaan, maar je moet ergens beginnen. Als je nu zwaar in de schulden zit en je koopt mijn boek en je wil rijk worden... Je moet een doel stellen en dat doel moet voor iedereen een haalbaar doel zijn. Als je nu diep in de schulden zit, moet je niet zeggen... ik wil, ik wil volgend jaar 5 miljoen bezitten. Dat gaat niet lukken. Ga dan eerst als... Prachtig doel stellen, schuld, een schuldenvrij leven. Ga je ja. daaraan werken. Nou ja, ga er maar eens aan staan. Als je nu, laten we zeggen, wat uh, een beetje middelbare leeftijd... Uh, geen werk hebt, uh, komt niet zo makkelijk aan de bak. 60, ja, je zegt heel... Dat, dat bestrijd ik eigenlijk ook iets, iets minder vaak. Ja, maar zeggen. Ja, maar. Dat kan ik niet. Ja, maar. Hè, uh, dat lukt mij niet. Want ik wil juist in mijn boek heel veel mogelijkheden aangeven... waar. Op de manieren waarop het wel lukt. Zowel oh. mensen met weinig geld als mensen met veel geld. Stel dat je heel veel geld hebt. Dan moet je toch, uh, dan moet je meer zoeken in de sfeer van... ik moet heel goed met mijn geld uh, gaan beleggen. Het goed investeren in jezelf, in een eigen bedrijf, in effecten. Kan van alles zijn. Yeah. Maar als je heel weinig geld hebt... moet je het ook veel meer zoeken in minder uitgeven. Yeah. Uh, op... Uh, want het is eigenlijk wel, deze crisis is natuurlijk heel onaangenaam, maar je ziet ook wel dat mensen inventiever worden en dat er veel mogelijkheden zijn om meer over, over te houden. Je ziet veel mensen die bijvoorbeeld hun eigen auto gaan verhuren aan oh. anderen. Hè? Creatief. De auto is een hele grote kostenpost, dus daar kan je enorm mee besparen. Ja. En als je... Maar even, als ik even maar gewoon, u zijn het ook, zzp'ers die moeten maar wat meer, of ach, als je gewoon ironisch bent, vraag maar wat meer geld aan je, aan je baas. Ja, maar zo eenvoudig zomaar. is dat toch niet? Niet zomaar, dat gaat ook niet zomaar. Dat lukt alleen maar als je jezelf, als je zorgt dat je ervan overtuigd bent zelf, dat is eigenlijk de eerste stap, dat je dat verdient. En hoe doe je dat? Om ook heel eff efficiënt te worden. En om eens na te gaan denken, wat voeg ik eigenlijk toe ja. voor mijn baas? En wat zou ik nog meer toe kunnen voegen? Ik heb daar een stappenplan voor. Uh, zeg maar om je zeg maar, na een maand of twee zover te krijgen dat je dat echt gaat durven vragen. Nou, het zal misschien niet iedereen lukken. Maar een baas die, als je zegt, uh, die jou heel goed vindt, die vindt dat je je werk goed doet. En als je dan opslag vraagt, is het heel lastig om te zeggen nee. Want anders moet die baas nou, over een werk nemen waar hij eigenlijk heel tevreden over is zou die weer een nieuw iemand voor moeten zoeken. Ja. Er is echt ik, wel kans dat dat lukt. Ik heb nog nou even een vraag. Hè. Stel ik verdien uh, 30.000 euro per jaar. Dat is natuurlijk veel meer, maar uh, <laughs> is, het, is het dromen? Nee, dat krijgt hij niet. Hij verdient het wel, vindt u. Oh, ja, ja. Nee, maar stel, stel ik verdien dat. Hè. Uh, hoe lang duurt het voordat ik uh, miljonair ben? Nou, dat, dat zou je onderschatten, zelfs met uh, dat uh, ik heb nu geen rekenmachine bij de hand. Even, even een gotje. Maar een voorbeeld. Dat onderschatten mensen wel eens. Dat als ze een. Uh, ja, ik geef een voorbeeld. Ik heb een keer uitgerekend dat he, mensen geven natuurlijk veel uit aan, aan, aan dingen zoals koffie en lunch En al die kleine dingetjes, hè? En te dure auto. Stel dat je alles fout doet nu. En je zou het beter kunnen doen, heb ik wel eens uitgerekend. Dat je jaarlijks 11.000 euro te veel uitgeeft. Maar vieze koffie word je toch ook niet gelukkig van? Als ik Sorry? even. Mag. Vieze koffie word je ook niet gelukkig van, toch? Van wat? Sorry? Vieze koffie. Nee. Nee, inderdaad. Maar even, je zegt, je kan 11.000 euro per jaar besparen als je even ja, wat slimmer ik kan even koopt. Ja, maar je even toewerken naar de toekomst. Want die 11.000 euro per jaar, hè, als je dat nou zou sparen, hè, tegen 2,2 2%, ,2, tegen 2 rente dan heb je na tien jaar al uh, iets van uh, 120.000 euro. Want het, je doet dat elk jaar natuurlijk. Hè. Elk jaar bespaar je die 11.000. Ik, ik vind jaar, het nogal het wat 11.000. 11 Want als je Jan Mordaal verdient dan uh, wat zal, nou, inderdaad iets van 30.000 euro. 11.000 ja. sparen per jaar, dat is meer dan een derde van je inkomen. Ja, Daar is je vaste lastigheid dat, dat nooit overhouden. Dat. Dan zal ik mijn voorbeeld aanpassen. Ik denk voor die 30.000 per jaar dat het dan wel iets minder zal worden. Oké. Okay. Ja, en dan komen we uit op... Maar we hebben natuurlijk veel tweeverdieners. Als je tweeverdiener bent, is dat bedrag snel wel hoger dan die 30.000 euro Dus de per tip jaar, is, huh? ga trouwen. Sorry? De tip is, ga trouwen. Ja. ja, nee, dat is sowieso ook heel goed voor je rijkdom. Hè? Samen, <lacht> is veel gunstiger dan met z'n tweetjes, allebei met een eigen huis. Oké, okay, okay. nee, dat is helemaal duidelijk. Hè? En hoe zit het wat u betreft met het vertrouwen in, in het geld en in de, in, in de, in de economie? Nou, elke keer als er iets gebeurt... merk ik, bijvoorbeeld SNS-bank... die bijna omvel valt... of met iSafe had je het... of de Grieke, Grieke, Griekse crisis. Nou, dan... krijgen we weer zo'n vlaag dat mensen denken... dat de hele wereld vergaat... dat hun banken allemaal op instorten staan... en dat ze hun geld... Uh, ja, in Noorse kronen moeten beleggen... of in Britse <laughs> ponden. Dat, dat er zijn iedere keer... golfbewegingen. Mm -hmm. Zelf denk ik... Dat wij gewoon uit die crisis gaan komen. Maar ik denk ook dat na die crisis, na verloop van tijd, weer een andere crisis komt. Ja. Want dat hoort bij ons systeem. Bij het is dat, dat, dat, dat, ja, dat kapitalisme dat gaat met ups en downs. En je moet dus eigenlijk, dat vind ik juist nu heel belangrijk, want ik schrijf wel rijk worden en dat klinkt alsof je heel hebberig bent. Eigenlijk helemaal niet wat ik bedoel. Oh. Wat ik bedoel is, zorg dat jij wat geld te, tot je beschikking hebt... op een spaarrekening, of in je eigen huis, of als belegging. Dat doet er niet toe. Ja. Omdat die verzorgingstaat die we ooit hadden... Die, is, die, die gaat stap voor stap weg en dat wordt alleen maar erger. En dan kun je mopperen tot en met, maar dat helpt niet... want het geld is op. We zitten straks met enorm veel ouderen in de maatschappij die niet meer werken. Dat zal opgebracht moeten worden door een kleinere groep jonge mensen. Mm -hmm. En je ziet nu al heel veel bezuinigingen en dat is niet eenmalig. Wij, gaan, wij stappen over naar een ander soort maatschappij waarin je veel meer op jezelf bent aangewezen, minder sociale voorzieningen zijn en jezelf dus beter moet redden. Ja. daar gaat eigenlijk mijn boek over, van hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe zorg je voor eigen reserves? Hoe zorg je voor eigen reserves? En ja, dat begint volgens mij ook vooral in je hoofd. Ja. Want dat, is, dat vind ik eigenlijk ook wel een leuk onderwerp aan geld. En dat vinden mensen vaak ook wel leuker om te lezen dan uh, rekensommen. hè? ...en dingen over hypotheken en ingewikkelde dingen over beleggingen. Het begint in je hoofd, je moet eigenlijk eerst zelf onderzoek doen... ...als je over geld uh, nadenkt. Dat klinkt opeens beetje op hoe ben ik nou eigenlijk opgevoed? Ja. Oh, wat heeft dat en er dan, dan mee te maken? Hoe ervaren ik me dat? Mensen dat ervaren vaak, uh, uh, stellen heel erg dat ze heel verschillend denken over geld. Daar zie je al aan dat iedereen verschillend wordt opgevoed als het over geld gaat. Ja. En dat beïnvloedt ons en dat stellen we vaak helemaal niet ter discussie. Dus als er thuis weinig werd verdiend en veel schulden waren... dan komt het vaak voor dat mensen die kinderen daarvan hun hele leven lang denken... dat dat de normale gang van zaken is. En dat er ook niets anders voor hun is weggelegd. Ja. En het omgekeerde komt ook voor. Oké, okay. en, en, en dat, moet je, dat moet je even goed beseffen bij jezelf? Ja, dat moet je goed beseffen, want niet iedereen krijgt gezonde gedachten mee van thuis. Nee. Oké, okay. zometeen uh, Erika, dan uh, gaan we nog even verder praten. en Dan kunnen ook luisteraars aan jou vragen stellen, hè? Ja, prima. Oké, okay, tot zometeen. Ook uh, vragen kunt u nog steeds stellen aan onze financiële uh, adviseurs en experts. Uh, uh, toch, Jan-Pieter? Ja, zeker. Je zit er, er nog steeds. Nog een uur, denk ik. Ja, toch? Ja, helemaal goed. Zijn jullie nog helemaal wakker? Helemaal. Om, uh, om één minuut voor vier. Ja. <laughs> ik we nog even een kopje koffie in, toch? Precies, zo zijn we dan ook alweer. En uh, John Hill, John Hill die zit er ook nog het volgende een uur, hè, geloof ik. Ga ja, je nog wat voor we ons we spelen we... ook? Ja hoor, zeker. Ik heb er nog wel een paar. Oh, kijk. Gezellig. Uh, dat allemaal na het uh, nieuwsoverzicht van vier uur... zijn we zometeen met terug met nog twee uur van het programma Dit is de Nacht. Tot zometeen.